Hij was een knul van amper 18 jaar Met een zwarte leren jack en vet in zijn haar Hij swingde met zijn truc langs de grote baan En alle mooie meiden zaten er achter hem aan Hij was de asfalt rocker, De asfalt rocker. Ik kwam die Johnny tegen, nou dan schrok je toch wel Maar het was te gek wat die knakker deed Hij nam in plaats van Laring al zijn vrienden mee Hij huurde een orkest van een man of vijf En maakte van zijn truc een swingend rockpaleis Hij was de rocker De asfaltrokker Ik kwam de Johnny tegen, nou de klok je toch wel even van die rocker Alken was zijn tijd verdrijf, maar na verloop van jaren werd hij stram met stijf. Je kwam voor hem de dag dat geen van beiden meer ging, en hij zijn leren jack maar aan de kant toch hing. Hij was de asfalt rocker. de asfalt rocker. En kwam de Johnny tegen, dan nou schrok je toch wel even van die asfalt rocker. Even aan het toch wel even van die afspal keur.